Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse coronapas komt er nu echt. Vorige week gaf het parlement daar al groen licht voor... maar het plan moest wel nog langs de Grondwettelijke Raad van Frankrijk... En die heeft het nu ook goedgekeurd. Correspondent Frank Renoud legt uit wat die nieuwe coronawet inhoudt. In het wetsvoorstel wat de regering heeft opgesteld... staat dat zorgpersoneel straks verplicht mag worden om zich te vaccineren. En ten tweede, cafés en restaurants kunnen straks... een vaccinatiebewijs of testbewijs kunnen niet... moeten dat vragen aan alle bezoekers die binnenkomen. Dat zijn de twee essentiële onderdelen van het wetsvoorstel. Nou, sommige mensen vinden dat veel te ver gaan. De afgelopen weken gingen tienduizenden Fransen de straat op om te demonstreren. De nieuwe wet gaat volgende week in... Britse artiesten kunnen toch zonder administratief gedoe blijven optreden in landen die lid zijn van de Europese Unie. Door de brexit moesten Britse muzikanten een visum aanvragen. Dat maakte het duurder en ingewikkelder om op tournee te gaan. Volgens Britse media zijn er met de meeste EU-landen afspraken gemaakt. En de Vinvis, die vorige week dood werd gevonden in de haven van Terneuzen, was waarschijnlijk al dagen dood... Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Naturalis hebben het dier opengesneden en onderzocht. Zij denken dat de vinvis al in de Atlantische Oceaan tegen een containerschip is gebotst en vanaf daar is meegenomen. In de provincie Groningen is vanmorgen weer een aardbeving geweest. Vooral uit de dorpjes Helm en Siddeburen kwamen meldingen. Volgens sommige bewoners voelde het als een lichte dreun, maar sommige toeristen sliepen er dwars doorheen. We hebben niets gehoord, we hebben niets gevoeld. We hoorden het om kwart over negen op de radio en we zijn eigenlijk teleurgesteld. Ja, je hoort het goed. Linda uit Noord-Holland had het wel willen meemaken. Al zou ze niet willen zeggen dat ze erop hoopte. Nou, niet hopen, maar denken van als we er dan toch zijn, dan willen we gewoon wel eens kijken hoe het voelt. Wat het met je doet, uh, mentaal, uh, fysiek. Helaas. De aardbeving had een kracht van 1,9. En het weer nog. In het Noordoosten zijn er nog wat pittige buien. Verder is het op veel plaatsen droog en best zonnig. Later trekt het wel weer dicht en vannacht kan het opnieuw gaan regenen. Morgen, net als vandaag wisselend, soms zon, maar ook weer buien met onweer. En het wordt een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Take the Van een Engelsman die al een tijdje in uh, Amsterdam woont. Stephen of Stephen J. Howard, want dat is uh, zijn echte naam. En de band heet Ten Katestraat en We Live in a Beautiful City. Uh, dat uh, was dan opening van uur twee. En uh, David, uh, je blijft nog even tot, uh, tot een uur of negen. Dat, ja. uh, dat is wel leuk. Um, heb je dit een beetje meegekregen, wat, wat ik net voorgeschat uh, heb? Ja, het, uh, ik kreeg allemaal visioenen uit de jaren tachtig. Uh, de Blue Nile en de, dat soort dingen. Ja, en, ja want uh, da ja. dat doet het mij ook een beetje aan denken. Ja. Het is een beetje dat, dat echte uh, Engelse donkere ja. kant van, uh, van de muziekkant. Ja. Uh, en daar hou ik ook wel van. Want, maar dat heb jij wel eens uh, gezegd, de melancholische kant uh, van uh, ja, de popmuziek. Ja, daar, daar hou ik erg van. En, uh, maar goed, uh, nogmaals, mijn smaak. Uh, gisteravond zat ik even wat dingen voor je uit te zoeken en toen, was ik in een blije bui, misschien. En, ja. en dan kom ik weer op heel veel andere dingen uit. Maar ja, weet je, ik ben natuurlijk niet voor niets in de jaren tachtig muzikaal groot geworden. En dat ja. was natuurlijk de tijd van Bandenbom. En uh, hoe heet het? Ja, dat, dat waren toch een beetje uh, uh, tijden dat we het allemaal niet zo zagen zitten. Nee. Um, en dat was natuurlijk ook in de muziek terug te horen. Ja. Moeten we dat dan nog weer een beetje koesteren? Dat, uh, dat er ook uh, muzikanten zijn die een hoopgevende boodschap hebben in dat opzicht? Nou ja, ik vind dat het bij uh, beide goed is. Maar ja. Ik, ja, ik hou ook wel van de melancholie. En ik hou ook van een beetje... Nou, de, we, we, we, we, we hadden, vorige keer dat ik hier zat hebben we Paul Buchanan uh, gedraaid. Ja, van klopt. Ja. Um, en dat, um, ja, dat, dat hoort er ook bij. Dat vind ik mm. ook mooi. Een beetje, we hadden net eventjes toen we... Uh, uh, tijdens het nieuws over Echo en de Bunnymen. Ja, uh, ja. ja een, beetje, een beetje die sombere muziek hou ik ook wel van. Ja. Maar goed, tegelijkertijd moet dan ook wel weer altijd daarna iets volgens draaien. Ja, want, uh, maar goed, dat, ja. uh, nou ja, ten Katenstraat, uh, daar, uh, daar zat al ja. echt die, die, die, die duistere en die donkere kant van de jaren tachtig, een beetje door, ja, door de muziek heen eigenlijk. Um, dat is niet met Paul Bond het geval. Ken jij Paul Bond? Nee. Nee? Uh, dan Lion, uh, daar is hij mee begonnen. Uh, het is de zoon van een provinciebestuurder geweest. Nou, die, die, is die, die, die bond uh, is het. Uh, want uit dat uh, nest uh, komt hij. Komt maar dan uh, komt hij ook uit een, uit een omgeving waar muziek uh, met de pap is. Dat uh, ja. kun je wel stellen. Want uh, met deze nieuwe single heeft hij uh, de nodige positieve recensies uh, gekregen. Uh, allereerst uh, van Arnold Muren. Nou, dat is niet ja. die voetballer. Maar uh, dan weet jij wel over wie ik het, uh, over wie het heb. Uh, de, van de Cats. En Tegenwoordig heeft hij al een lange tijd ook een uh, geluidstudio waarin de muzikanten hun materiaal op kunnen nemen. Uh, maar bij die, uh, bij die reactie op Facebook... Uh, stond er ook nog een reactie van George Baker. En die zei ook van... Nou, dit uh, mogen we wel wat vaker horen. Dus komt hij uiteindelijk nog een keer langs. Paal Bond met Sunset Blues. Today when you told me that our lives would change But I'm not sure if I'm ready for this yet Cause I must learn to open my heart To a love that changes so fast Do -do -do -do -do -do -do -do. There was good grass dying to feed Tommy's angry at oh, you I'm his angry oh. Adrian Kraft uh, is dit met de, de opvolger van Drunk. Een paar weken geleden is hij ook hier geweest bij ons in de studio uh, met, uh, met een aantal akoestische nummers. Uh, voor de mensen die Adrian Kraft niet helemaal kennen, maar hij heeft een, een verleden, een elektroverleden. Ook weer, ja David, een beetje een, een wat melancholische kant. Uh, ook daar klonk in deze band waar hij deel uit van maakt ook... Uh, de melodie door de jaren tachtig. Uh, maar hij heeft uh, besloten om even de songs wat, uh, wat kleiner te maken. Wat vind je ervan? Nou, ik hou er wel van. Ja? Ja, ik vind het mooi. En uh, ingetogen uh, uh, muziek. Ja. Uh, wat ik ook wel mooi vind, als mensen inderdaad gewoon zo'n overstap kunnen maken. Een van mijn favoriete uh, uh, uh, zangers is Fink. Die komt ook uit de elektronica. En ja. is uh, later echt uh, meer akoestisch gaan spelen. Uh, mooi. Ja, uh, de, deze single trouwens, uh, Grow, we hebben hem eigenlijk al veel te ver van tevoren uh, al uh, lopen draaien. Want morgen komt hij echt officieel okay. uit. Ja, ik had even niet goed op uh, zitten letten. Maar, uh, en daarvoor uh, Paul Bond met uh, Sunset Blues. Uh, een uitgebracht bij Concerto, nog niet eens bij King Ford Records. Waar uh, zijn broer uh, mm -hmm. dus eigenlijk uh, de, de, de eigenaar een beetje van is. Maar uh, ja, uh, Paul speelt uh, onder andere met uh, Danny van Tichelen. De, de man die we van de week vorige week ook nog bij Plaatsen hebben mee zien spelen. Okay. Dus, dus uh, ja, dat, dat, dat zegt al wat. En uh, Paul uh, komt eind van het jaar... Uh, met een echte EP. Uh, zijn debuut-EP. En daar zal Sunset Blues ook op uh, te horen zijn. Dus uh, zo dadelijk... Uh, gaan wij natuurlijk ook uh, horen... wat één Casper gaat uh, doen. Want uh, die is al behoorlijk bezig om zich warm te draaien. Je hebt al stiekem zitten luisteren, maar het doet jou ergens aan denken. Nou, ik dacht even dat ik Vic Willems hoorde in mijn... Ja. In mijn, <laughs> ja. <laughs> ja. Dus dat, maar ik keek achterom en dan zag het toch echt anders uit. <laughs> top. Ja, nou, ja. we gaan zo direct wat van hem horen. Dan kan je natuurlijk ook even ja, ook jouw ja. nieuwsgierigheid ja. aan hem loslaten. Nu weer even terug naar de, gewoon de, de, de werkelijkheid. Deze, die is van Precursor. Er zit ook een heel verhaal. Wil je dat lezen? Dan moet je maar even naar onze website gaan. Ja, want we hebben tegenwoordig ook uh, artikelen die we erop uh, zetten. Um, uh, Precursor uh, is een nieuwe single. Daar staat een hele uitleg op. Uh, www.altefm.nl Daar kun je het allemaal op vinden. En uh, dit is die single. Die heeft hij uitgebracht. Hij komt uit Haarlem. En het is een multi-instrumentalist of eigenlijk een instrumentalist. Melin heet het nummer. persoonlijke verhaal aan vast aan dit nummer. Dat heeft alles te maken met hem met zijn vader. Want soms in het leven, zegt hij ook, neem je deze projecten aan die echt persoonlijk voor je zijn. En voor hem is Mejeline er een van. Zo zegt Precursor Al sinds ik een klein kind was wilde ik in een laboratorium werken om de ziekte van mijn vader te genezen. Hij heeft een ziekte, zijn vader. En dat is... Ja, een, een ziekte waarbij de hersens uh, worden aangetast. I-omhulsels, zoals... Uh... Precursor dat omschrijft. De hersenen helpen om dan met hoge snelheid iets te signaleren. En zelf doet hij hiernaast de muziek ook nog studie... farmaceutische wetenschappen. En probeert hij zijn master te halen in de neurowetenschappen. Dus dat is in het kort het verhaal van Precursor. En nou zei jij David... dat doet jou namelijk ergens aan denken, dit, dit, dit, dit verhaal. Deze, deze muzikant. Want... Jij hebt nog iets. Uh, toen to, to was Den Haag Techno hoofdstad, zei je dat nou? Ja, Om onder... op te zoeken. Dat, dat, uh, ik heb een tijd in Den Haag gewoond, en toen was daar uh, uh, uh, heel veel techno. En dan had je een producer die heette Lego Welt. Oh. Ik zat nu even op te zoeken, dat, dat doet me dit heel erg aan denken. Ja. Um, ja. En die, uh, die trad echt over de hele wereld op. Lego Welt. Ja. Uh. Uh, Marcus die had het over moderad. Dat, dat zit er ook een beetje ja, in. Ja. Dat is weer ook een, een instrumentalist. Maar uh, we zijn bijna zover... dat we zo dadelijk naar... Uh, vier nummers gaan luisteren... van een Casper. En uh, die zit ook naast ons. Uh, hi. hi. Ja, uh, Godzijdank, jij bent een van de mensen... waarbij het uh, allemaal bespaard is gebleven. Want de we, hebben de no ja, we hebben de nodige afzeggingen gehad... de, de afgelopen weken. ja. <laughs> dus daar ben je niet vrolijk van. Nee. Uh, maar uh, jij hebt een paar weken geleden... Jij gewoon even een optreden in het patronaat? Ik had een EP gelezen in het patronaat. Ja. Uh, dat is gek. Eerste EP, debuut, EP, het patronaat. Uh, met band erbij. Dat was te gek. Ja. Uh, zelfs in tijden ook weer, want het kon weer een soort van... Ja. Um, uh, je, je, dat deden we onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Uh, vorige ja. keer dat we een uh, nummer van je draaiden. En uh, de eerste keer dat we dus uh, iets deden... was dan ook onder de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Uh, wat we dan één keer in de vier weken uh, doen. Ja. Um, omschrijf even je muziek uh, in het kort. Uh, Nederlands talen Focus op eerlijke, eerlijke teksten, geen metaforen. Hm. Um, ja, dat is een beetje hoe ik het snel omschrijf. Ja, uh, Want David, die, die zei op een gegeven moment... Ja, Fik Willems. Ken je die de man? Ken ik, ik ken ja. hem. Ik ja. ken hem een beetje. Niet zo goed. Maar nee, maar de, uh, de muziek. Ja. muziek ken ik goed. Ik ken ja. de muziek heel goed. Vooral de laatste die Droom Doem, Doemdenker, Wonderkind. Die plaat, sindsdien ben ik wel een beetje gaan luisteren. Ik vond die plaat te gek. Ja, heel mooi. Ja. Ja, ja. Nou, dat, dan zal je waarschijnlijk ook uh, zo dadelijk uh, wat, uh, wat herken, uh, herkenning in Ja, het komt je zat achter mij te spelen ja, ja. De, de, de, me, en, ik, en de, ik moest daar uh, aan denken. En ja. ik, ik zei nog, ik hoop dat, niet dat ik je beledig, maar goed. Nee, maar, is dat Ja, Dat heb je wel eens dat je tegen iemand zegt van... nou, je muziek doet me daar en daar aan denken. Ja. En, dat, en dat die vervolgens zegt... oh, hoe is het? Ja, dat ja, dat veel mee. deze is mee. Ja, ja, hey, goed, even, veel. Je, je vertelde net aan mij dat je, je het hebt, je hebt conservatorium drum gedaan hebt. Ja, in Amsterdam, ja. Okay. Uh, als een beetje punk-drummer dingen. En nu uh, met dit project afgestudeerd ook deels... Uh, als uh, ineens een singer-songwriter. Met zanger op het podium mm -hmm. en met gitaar. is dus is allemaal nog redelijk nieuw. Maar okay, maar en drum je droom. nog wel? Uh, nu, even, ja, ja. nu is het een soort van. de laatste anderhalf jaar niet zoveel. Nee. Het uh, Dus nu, nu eigenlijk alleen maar gitaar en zang. Uh, voor de eerste 15 jaar dat ik even niet drum. Dus dat is uh, apart. Ja, dat zal wel. ja. Voel, ja. Dus, uh, en, maar, maar je zegt je bent met name punk uh, drummer. Of Vroeger had uh, je dat soort punk, punkish bandjes. Dus heel hard, heel veel energie, heel snel. super alleen maar knal eigenlijk. Okay. En dan is dit project een soort van tegenovergestelde van. Nee, want dit, dit, dit klinkt alsof je. Heel rustig, die uh, dus om dus. op te nemen. Ja, dat, dat is de, uh, de vibe ja. inderdaad. Ja. Dus dat is uh, iets heel anders. Maar ik luister altijd veel naar de muziek die ik nu speel. Um, dus dat was grappig. En als drummer past dat gewoon niet. Mm -hmm. En dat, bij dit past het heel goed. En ja, Vind je het dan ook lekkerder om gewoon in je eentje te zijn... en niet uh, met alle medemuzikanten rekening te hoeven houden? Nee, met band is het wel echt vet. Ja? Er was die ep, die is ook een patranaat. was met een hele band erbij. En ik heb een aantal hele goede muzikanten. Uh, en nee, het is heel mooi. Die maken het nog het dynamischer nog. Met kleuren komen aan. Dat is echt, uh, vind ik wel heel speciaal. Ja. Leuk. Je komt uit Amsterdam? Ja. Maar je hebt wel, want patronaat is natuurlijk Haarlem. Hoe, hoe, hoe, nou, ik dacht, ik wilde een zaal hebben die een beetje groot was. Omdat ik dacht, alle coronaregels, je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. En patronaat heeft een goed plan bedacht. Met goede restricties kunnen ze daar een show geven. Uh, dus toen koos ik eigenlijk voor Haarlem. Wat ik dacht. En ik kon hem met een subsidie aanschrijven via NA Popfonds. Die ken jij misschien... Ja, uh, NH Popfonds. Ja, ja. Die, die, die, die, dan moet je inderdaad een plan indienen. Frank Bond heeft het bij ons ja. uitgelegd hoe dat werkt. Dus, yes. dus dat viel allemaal uh. mooi samen. Toen kwam ik in Paternaat uit. En ik had het geluk, dat shows om me heen werden een beetje gekend Want mensen hadden testen voor toegang. Uh, en die werden allemaal afgezegd in Amsterdam. En ik kon gelukkig net doorgaan in Paternaat. Dus dat was voor ons... Uh, werkte dat perfect. Ja. Uh, we gaan zo dadelijk uh, wat uh, van je horen, natuurlijk. Yes. Maar we draaien nog eerst één stukje muziek. Ja. En dan uh, mag je gaan aantreden. Dus, ja. uh, want anders zal uh, we een beetje in de tijd uh, te zitten. Um, deze is ook nieuw, en dat is de nieuwe van Colin Hoeven, uh, die komt morgen uit, uh, dat nummer dat heet Famous. We got clowns and fools and horses, and they're performing just for you. So step right up, folks, take a seat, and let me take you for a ride. Well, I got this feeling, baby, we are gonna be alright. My mind is going crazy as I walk onto the stage. And if my heart beat any faster, I'd be stressing out for days. Well, I be turning heads and raising brows. Could this be my time to shine? Well, I got this feeling, baby, as I step into the light. And I still can't believe it. Maybe this is all a dream. Is this all that you long for?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 Dat was hem, de nieuwe van Colin Hoeven. En uh, dat nummer dat heeft famous. Uh, David heeft net al een beetje gezegd uh, dat dit al uh, richting. Uh, wat was dat ook weer? Da uh, Wouter Plantijt, geloof ik toch? Ja, nou, Shaco. Uh, Shaco. Goed, uh, zou wel een compliment van, uh, van voor Colin Hoeven zomaar uh, kunnen zijn. We gaan uh, naar Casper uh, toe. Uh, ja, één Casper. <laughs> wat, wat, wat zeg je? Ja, dat maakt niet uit. Nee. Um, welke twee nummers uh, ga je uh, uh, ons uh, laten horen? Die eerste is soms en de tweede heet uh, zoveel meer. Oké, okay. laat maar horen. Doe mijn kop op slot, klop weg, tik je niet hoor. Ga er vandoor nu. Had dit je nog eerlijk gezegd, ik was seks, ik wil echt, maar ik vecht Jij vindt het echt oké, okay. het is geen probleem, het is niks Hoe kan het niks zijn als de stress er zin krijgt en ik die gedachten niet wegsmijt Soms is het, soms is het net te veel Als alles, alles bij elkaar komt ineens Soms is het, soms is het net te veel Als alles, alles, bij elkaar komt ineens en Meestal merk je direct dat er iets mis is Je vraagt me of ik weer in mijn hoofd zit ben ik weer eens niet bij jou, maar jij hier wel echt bij mij? Ik schreeuw naar mezelf, laat het los, laat het los. Ik schreeuw om help, maak me los, maak me los. Maar soms is het, soms is het net te veel. Het is alles, alles. Komt ineens. Soms is het, soms is het net te veel Alles, alles bij elkaar komt ineens En dan weet ik het niet meer Want elke keer is het er weer en elke keer verslaat het me weer, haalt het me neer En dan denk ik, deze keer wordt het anders maar niks verandert En ik word er boos van, ik word er bang van Word er op een rare manier gelukkig van Word er warm van, ik krijg er zin van Zin om alles te verpesten dan Want het komt toch steeds weer terug.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 Soms is het net te veel. Als alles, alles bij elkaar komt in eens. Soms is het, soms is het net te veel. Als alles, alles bij elkaar komt in eens. Lijkt nog eentje, hoor. Ja, zee, tuurlijk. Uh, welke laat je er, nog... Zoveel meer. Zoveel meer? Zoveel meer. Hey, yes. ah. wil niet oud worden, niet echt. Blijf liever jong, blijf liever dom. Doe ik stomme dingen met mooie vrienden. Als veel te veel drinken en dan te verspringen. Als we bijna verdrinken. Dat is wat we nu willen, want... Wat ons bijblijft, wat ons voortdraait. Wat ons voortdraait, dat de tijd slijt. Alles gaat veel te snel voorbij. In ieder geval voor mij. En ik wil meer beleven, meer geven, meer zweven. En dan is het maar voor even. Ik wil niet denken wat er nu komt. Ik wil niet denken aan de toekomst. Ik wil blijven gaan en vooral niet stilstaan. Ik wil voelen dat ik besta. En dan alles doen wat ik wil doen. Alles doen wat ik nooit heb gedaan. Onder in spoorskral zwemmen. En de gitaar op hoor liggen stemmen. Ik wil een hond hebben. Ik wil mijn eigen pakken hond hebben. Ik wil naar Noorwegen en naar Zweden. Ik wil naar Schotland en nog een keer naar Wenen. Ik wil heel de wereld zien. Ik wil heel de wereld zien. Ik wil meer seks, meer liefde, meer vriendschap. Ik wil van alles wat. En ik heb al dat wat ik echt wil. Want die drooming likt nog zoveel meer. Nog zoveel meer. Nog zoveel meer. Nog zoveel meer. Zoveel meer. Ik, ik, ik wil vooral niet alleen maar werken. Ik wil familie zien, ik wil jou zien. Ik wil alles zien. Ik kon niet dat het zomaar voorbij gaat, en dat hij gaat en dat zij gaat, dat alles vergaat. Want uiteindelijk gaat iedereen dood. Uiteindelijk gaat iedereen dood, uiteindelijk gaat iedereen dood. En dan blijf ik liever jong, doe alles wat ik wil, denk niet aan wat er komt. Ah. En dan blijf ik liever jong, doe alles wat ik wil, denk niet aan wat er komt. Ah. En dan blijf ik liever jong, wat ik wil, denk niet aan wat ik kom. Eh. Blijf ik liever jong? Doe alles wat ik wil, denk niet aan wat ik eh. Blijf ik liever jong? Alles wat ik wil, denk niet aan wat ik kom. Uh, straks gaan we in het volgende uur natuurlijk veel meer van hem horen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere dingen nog klaarstaan. Uh, deze band bijvoorbeeld, die was een aantal weken geleden hier bij ons geweest. De uh, Arthurs, ze hebben een, een, ja, een album uitgebracht. het tweede album. Eigenlijk meer een bandalbum. En daar zit uh, dit mooie, wonderschone nummer ook op te vinden. En dat is Leave This Town. De Arthur's. Uh, we hebben ze een, een paar weken terug hebben we ze hier uh, gehad. Ik geloof eind juni. Halverwege juni geloof ik. En toen deden ze een uh, semi-akoestische set. Uh, iets anders dan ze normaal gesproken klinken. Want uh, hier zat uh, veel meer body in. Uh, ken je de band? Nee. Nee? Nee. Ja, dan, uh, nee. Is dat uh, wel weer misschien... Iets uh, voor op het lijstje toe te voegen, Leuk. denk ik. Ja, ja. zeker. Ja. Um, nou ja, Colin Hoeve, daar zei je net uh, van... Uh, dat je, deed jou denken aan Wouter plantijd. Nou, dat, uh, ja. toen ik dat begin een beetje hoorde... dat was ja. een beetje zoals Sjako uh, vroeger klonk. Maar, ja. dat, uh, ja. Ja, maar Colin, uh, die heeft uh, bij 3FM... Uh, een paar keer in het nachtprogramma uh, gezeten. Mm. En uh, wat ze toen deden... Uh, in, die, in dat programma. Dat is al een aantal jaren terug. Uh, dan halen ze iemand in de uitzending... en dan luisterde hij eigenlijk naar het verhaal. En op het moment dat het verhaal verteld werd... had hij het liedje eigenlijk okay, al meer dat... of meer klaar. Ja, ja, ja. Dus dat... Uh, daarom uh, noemen we hem ook uh, de snelste songwriter van Nederland. Hij mm. heeft uh, nog meegedaan aan uh, uh, The Voice. Maar dat doen sommige uh, muzikanten uit dit circuit wel eens vaker. Dan moet je ja. even kijken van, uh, van, van, van hoeveel slaat het aan als het uh, gaat om een beetje de populariteitsprijs. Nou nee dus, want uh, je wordt toch uh, weer bij uh, John de Mol moet je eigenlijk weer op een hele andere manier in uh, beeld komen. En het moet uh, bijna zo'n soort eigendom uh, zijn. Dus dat gaat hem nooit worden. Um, deze dame... Um, dat zal je denk ik ook nog niet zoveel uh, zeggen... Albertine, windbloos... die komt met een... Uh, ja, je staat alweer met je oren te, te flapperen... van uh, wat is dat nou? Ja. Uh, maar zij... Uh, we, hadden we, we, we hadden haar vorige week in de uitzending... en uh, ze had het uh, meer over de muziek... Uh, en over, de, uh, over haar eigen houding... in de maatschappij. Verbinding. Hm. Dat moet jij toch wel... Uh, uh, goed in de oren klinken, denk nou, ik. Ik geloof dat er geen uh, profielschets... voor een burgemeester is... waar niet het woord verbinden in voorkomt. Ja. Um, en tegelijkertijd... ja, je moet altijd... Eh, ik ben heel erg van, uh, van de verbinding. Ja. En tegelijkertijd... Dat mag het mij betreft ook niet in de weg staan... dat je de dingen ook benoemt uh, zoals ze benoemd moeten worden. Ja. Maar goed, dat is wel de rol die je als burgemeester in de, in de, in de samenleving ja. hebt. Hoe zit dat muzikaal gezien? Verbindt muziek ook in dat opzicht? Nou ja, natuurlijk is het, wat ik al zei. Muziek is een universele taal. Ja. En muziek is ook echt... Um, ja, en, en dat, dat zie je natuurlijk heel vaak. Dat, dat op het moment dat er uh, um, ja, een, een, een veld vol mensen staat en, en de muziek... Gaat klinken die de mensen bij elkaar brengt, dan ja. gaat het helemaal los. Ja. Tegelijkertijd is het ook heb ik ook wel geleerd dat ook. Ik heb ook meegemaakt dat muziek ook echt wel behoorlijk kan verdelen. Ja. Um, ik, heb, ik weet nog dat ik een keer op Haarlem uh, op, uh, op 6 stond en dat ze aan het einde van de avond iets geprogrammeerd hadden waarvan ik zei ik ga nu even het café in. <lacht> en tegen mijn zoon zei ik zie jullie zo. En het was binnen een half uur knokken. Want uh, <lacht> ja. die muziek die bracht iets mee wat, en, en daarvoor had Dennis van der Geest gedraaid. En dat, en oh. dat was allemaal heel vrolijk ja. en gezellig. Ja. Ja. Um, maar goed, ja, dus dat, dus dat kan ook. Ja. Um, maar goed, wat ik het leuk vind, ik speel zelf bas. Mm -hmm. En er wordt altijd gezegd dat de bassist een beetje de verbinder van de band is omdat hij uh, de harmonie met het ritme verbindt. Ah. Um, er is zelfs een heel boekje over geschreven, dat heet Bassisme. Uh, over de, de managementstijl die gekoppeld is aan uh, het van de bas. Ja, ah. Bassisme. Heet dat. Uh, dat zou heel erg uh, mooi uh, ja. kunnen, kunnen werken in de plaats waar wij hier wonen, denk ik. In dat op het bassisme maar een beetje wat meer invoeren. Ja, nou goed, voor een dorp van 17.000 inwoners, waar iedereen redelijk dicht op elkaar woont. Um, vind ik dat er heel veel verbinding is. Uh, de sociale structuur van Zandvoort is gewoon enorm sterk... Hm. Um, ja, en tegelijkertijd waar heel veel mensen uh, dicht op elkaar wonen... daar komen ook wel eens conflicten voor. Mm -hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben... Uh, wat ik van Pak zand... je dan de bossen erbij? Wat ik in Zandvoort gewoon heel ja. erg waardeer... is dat het, dat, er, dat het ook wel gewoon uitgesproken wordt. Ja, beetje uh, ja, mensen houden het niet binnen. Nee. Um, ik heb een tijdje, ik heb 6,5 jaar voor mijn werk in Zeeland uh, uh, Daar houden ze het wel binnen? Daar houden ze het heel erg binnen. Ja. En als het dan escaleert, dan escaleert het ook dusdanig... dat het dan bijna niet meer goed kan komen. Ja. Ik zeg hier altijd, maar het is net als het weer. Vandaag ruzie, morgen weer... Uh, <laughs> <laughs> Morgen weer, sorry. Ja. Het uh, is dus net wind. Dan hebben we een mooi bruggetje geslagen naar de dame die we dus gaan draaien. Hier is Albertine met Wind Blows. was dit uh, met uh, Ruwe en uh, daarvoor hoorden Albert uh, Tiene en... Uh met de windbloos en die winterdagen. Dat is eigenlijk ook een beetje... Uh, ja, uh, zowat uh, de, de donkere kant. Nou, daar moet jij ook wel van houden, denk ik. Van, uh, van die muziek, denk ik. Uh, dit is wel iets uh, anders. Deze man die heeft uh, eerder deel uitgemaakt van een band. Uh, dat zal je ook niks zeggen. Halfway Station. In, uh, in het eerste gedeelte van uh, de jaren 10 van, uh, van deze eeuw... waren ze uh, redelijk uh, bekend in het uh, alternatieve circuit. En dat heeft ongeveer geduurd tot 2020. 2014. Dus uh, daar heeft hij deel van uitgemaakt, deze Mink Stekelenburg. En uh, dit is een beetje het uh, verhaal wat hij nu vertelt. Nou, dus dat is het. En de, de, de, de Albertine heb je denk ik ook nog even meegegeven. Ja, nee, dat, dat, uh, dat kan ik zeer waarderen. Ja. Ja. Uh, deze man hebben we hier ook meerdere malen gehad. Uh, komt oorspronkelijk uit Engeland en uh, woont al jaren in Amsterdam... De man heet Luc Nijman en dit is het laatste werkje wat hij gemaakt heeft. With the all the broken parts of my heart Scrolling over the floor. If you open Up the hood and song. Luc Nijman. Uh, nou, David, de, de twee uur zitten we er weer voorbij. Een, een, een melancholische uitzending. Uh, toch, ja. toch, toch. Man, nou. ik, ik tranen trekkend allemaal. <laughs> Vond je het uh, weer leuk eventjes? Ja, uh, ja, ja het ja. was weer heerlijk. Uh, ja. Even gewoon uh, tussen alle drukte door uh, twee uur uh, over muziek. Dan, uh, ja, dan kan ik er wel weer tegen. Ja, nou, dan uh, zien we over een jaar uh, zien we je weer terug. Ja. <laughs> Want dat is uh, de eerste donderdag. Van de maand. Uh, we hebben er nog eentje die we nog uh, kunnen draaien. Uh, tot aan het nieuws van 9 uur. Een beetje doet denken aan de tijd dat Groepers Sportivo leuk bezig was. Het bestaat niet meer, Uberich. The bitch like